ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passé. Wel wat filevorming op de A1. amsterdam Apeldoorn bij Barneveld. Op de A27 is de brug bij Gorkum in beide richtingen dicht. Er is wat schade aan het wegdek. En de N201 uit Hoorn-Hilversum. Uh, daar zijn, bomen, uh, zijn ze bomen aan het rooien. Tussen Wilnis en Vinkenveen. rijdt het af en toe langzaam. Dat was de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. There's a light, a certain kind of light, but dim is With you, Man, There's a way. Everybody say. To Love somebody to love somebody the way I love you mm -hmm. in my brain to see your face again. So, so bad, cause I'm a man. Can't you see what I am? I live and I live To love somebody, to love somebody The way I love you oh, You don't know what it's like and you don't know what it's like To love somebody, to love somebody Live gespeeld tijdens het concert One Night Only de Australische buurtjes Maurice, Robin, Barry, Gibb. De Bee Gees natuurlijk, ja, geweldige groep. Uh, heel veel hits, uh, ook voor andere artiesten geschreven, Jon onder andere en uh, ja, nou ja, ik zei het al, vele artiesten hebben, uh, uh, Kenny Rogers met uh, Dolly Parton Island in the Stream, allemaal van de Bee Gees. kennen jullie zijn mannen? Ja, natuurlijk. Ja. Dat zou, ik wel ja, denk, ja, dat zou ik wel denken. Nou ja, ik bedoel natuurlijk... Met alle respect, maar ik ben hier de, de, de jongste van ons drie. Nee, maar dit, dit hoort wel een klein beetje in je opvoeding terug te komen. Ja, vind ik wel. Oh, vind nou ik wel. gaan we die kant op. Heel goed. Maar nee, dan. maar wacht. Daar wilde, daar wilde ik al op gaan inhaken. En we gaan natuurlijk starten met ons eigen sportprogramma. Op zondag zometeen. En uh, um, de, de muziek... Die gaat denk ik wel een klein beetje anders zijn dan GVM uh, luncht. Ja, maar je moet, je moet het net zo doen als langs de lijn in Hilversum. Je begint rustig met dit soort nummers, zoals mm. van de Bee Gees. En dan in het tweede uur, als de wedstrijden beginnen en je gaat schakelen naar al je commentatoren, dan ga je de, de, de, de zaak een beetje opvoeren. Nou, nou hebben we natuurlijk afgelopen weekend uh, Nicky Terpstra gezien. hè? Die stond en, te dansen daar. Ja, en ik weet niet of het je al gevonden heeft. Als oh, Charles ondertussen <laughs> Bel een belletje plegen. Ja. Uh, nou goed, we gaan zo meteen. Uh, dat gaat hem ook niet worden, maar we gaan een klein beetje meer uh, de tijd van nu zeg maar gaan, we, gaan we maar, maken. Nou goed, wel even herhalen voor de luisteraars, want uh, we gaan dus beginnen zondag met uh, ZFM langs de lijn regionaal. Dat betekent dat we zo'n beetje alle wedstrijden die hier in de regio gevoedeld worden, die gaan we volgen. Uh -huh. Net als bij langs de lijn. Uh -huh. We hebben natuurlijk niet de apparatuur die ze in Hilversum hebben. Dus we moeten het met twee telefoontjes nee. doen. Maar goed, het is, dat gaan we redden. Dat is geen enkel nee, probleem. En er gaat heel veel gebeuren. En uh, ja, het is natuurlijk fantastisch. Het mooie is wel, he, we gaan alles helemaal uh, zelf, uh, zelf in elkaar zetten. Um, uh, Rick en ik gaan de knoppen uh, straks bedienen. Jij uh, um, achter, de, achter de microfoon. Uh, mensen langs de lijn. Het wordt, uh, het wordt weer uh, het wordt iets moois. We pikken de tunes van langs de lijn. <laughs> ja, waarom ja. niet? Nou ja, misschien hebben we iemand in ons midden die piano kan spelen, dan maken we zelf een mooi, mooi riedeltje. Ja, dat is leuk. We, maar, hebben, maar, het, we wat... hebben iemand aan de telefoon, mannen. Wat zeg je nou? We hebben iemand aan de telefoon, Dave. Oh, ja, maar oh zo, Dave, je, je bent vijf minuten te vroeg. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, want, precies op tijd. Tien, over, uh, tien over één. Ja, want in de voetballerij, en uh, de man die daar bij HFC bijvoorbeeld over gaat, het opleiden van scheidsrechters, uh, die komt net binnen, Jos, je had pech? Uh, ja, mijn, uh, mijn auto werkt er niet echt meer. Dus, ja, je uh, moet zorgen dat je op vrijdagmorgen uh, te, gewoon om twaalf uur hier bent. Hoor. Nou, ik heb ook besloten om dan maar een nieuwe auto te kopen... speciaal voor uh, Radio Zandvoort. <lacht> Zo, ik ben niet gaan slapen. <lacht> ja, maar dat kan ook doen, ja. Maar goed, we, we, uh, dan ben ik even... Oh ja, uh, scheidsrechters zijn natuurlijk in de voetballerij ontzettend belangrijk. Nou, uh, kennen wij een jongen die echt geweldig goed aan het fluiten is maar die door die problemen bij die KNVB heen moet, dat is Dave Heesakkers. Hij zou eigenlijk naar de derde klasse moeten, maar hij krijgt zondag een wedstrijd in de vijfde klasse... en daar is hij heel bedroefd over, of niet, Dave? Goedemiddag, heren, daar. Goedemiddag, Dave. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Uh, ja, absoluut. Uh, zeer uh, ja, aangeslagen, mag je wel zeggen. Ja, maar dat Ik, moet je uh... niet doen, jongen. Nee, nee, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar het is jammer, uh, ik, uh, ik, ik, ik sta op nummer 1 in, uh, in de lijst nu. En uh, uh, nou ja, een, een gemotiveerde scheidsrechter, jong, denk uh, alles wat je wil hebben. En uh, krijg je een vijfde klasse aanstelling. En wat voor vijfde, wat voor vijfde, wet, vijfde klasse wedstrijd is dat, Dave? Is dat een, een, een, een derby? Of, uh... Absoluut niet, nee, nee, nee is dat nummer twee Geinburgia ja, tegen nummer 10 Nieuwsloten. Sloten, dus... Uh, ja, er staat eigenlijk niks op het spel. Ja, voor hun, hun, zijn, uh, hun zijn gehandhaafd. Uh, nieuw Sloten en burgia ja, kunnen misschien nog meedoen met kampioenschap. Maar meer, uh, meer is het niet. Ja, uh, dat is wel bijzonder, ja. Dave, ja, ga niet naar zijn schoenen lopen. Maar je bent een van de grote talenten, vind ik, op, het, uh, op, het, op de voetbalvelden. Maar dit is gewoon een trucje van de KNVB. Ze, ze ja. weten heel goed dat jij één staat, maar ze laten je nou eventjes uh, door, door, door het stof gaan. En wees niet verbaasd als over twee weken je, je benoeming van naar de derde klas komt. Nee, dat is ook zo weet je. Uh, je moet jezelf ook een beetje oog houden daar. Uh, uh, ja, dus eigenlijk is het zo, uh, uh, hoe meer je van je laat horen, des te beter je aanstelling wordt. Als jij, als jij op een gegeven moment uh, meer gaat zeuren daar, dan, dan, dan krijg je hem op een gegeven moment. Want ik, ik heb jongens uh, gezien uh, op de uh, social media die eigenlijk in de onderste regionen meedoen, uh, om het zo even te zeggen. En die wel al een derde klasse hebben, of uh, misschien wel een tweede klasse al. En, en die bovenpakketwedstijden worden bijna nog niet gegeven. Maar ja, je uh, motivatie gaat wel iets naar beneden daardoor. Ja. Ja. Dave, wel wat ben je? Ik ben nu 21 net geworden. En hoe lang, hoe lang heb je inmiddels uh, um, de, de, de fluit in je hand? Dat klinkt een beetje stom. Jongen, jongen. Wat heb ik hier gehoord? Onts, maar uh, de, de, de andere fluit 11 jaar. Oké, okay, oké. Okay, okay. En je bent natuurlijk Dat begonnen met, uh, met, uh, met de F's daar ook? Oh? Uh, ik ben uh, ja, bij Purmerstein begonnen. Zoals jullie weten, ik kom uit Purmerend. Ja. Dus uh, uh, ja, daar begonnen. Ik ben uh, daarna naar uh, Volendam gegaan. Nou ja, werd ik 15 jaar, mocht je nog niet voor de KVB fluiten. Uh, dus toen ben ik bij AZ nog uh, een jaartje gebleven en toen de, uh, stap gemaakt naar de, naar de KVB. borstopleiding gedaan en um, ja, toen jeugd twee gezeten. Leuke wedstrijden op het jeugdvoetbal, uh, in jeugdvoetbal gedaan. En toen uh, op een gegeven moment, uh, ja, mag je voor het talententraject uitkomen en dan moet je de overstap maken naar de senioren. Hoe lang is dat nu geleden? En, uh, dat is twee jaar terug. Vorig jaar uh, ook al uh, wat vervelende rapporten gehad. Uh, dus niet gepromoveerd. Um, meneer was uh, overleden. Toen was ik ook bij jullie uh, in de uitzending daarover. En nu is het zo. Uh, nu sta ik wel op één. Dus sowieso promoveren dit jaar. Alleen een uh, bovenpakketwedstrijd naar de, uh, naar de klasse waarnaar ik toe ga. Zou wel leuk zijn als dat, uh, als dat nu ook komt. Ja. Ja, wat, zijn, wat zijn je ambities uh, in dit vak? Uh, ambities, ja. Uh, ik denk, uh, als je dat aan een voetballer vraagt, is het uh, bij Real Madrid en het hoogste niveau, over Barcelona. Voor mij is dat ook zo. Ik, wil, uh, ik weet niet of jullie uh, Barcelona als Roma hebben gezien. Mm -hmm. maar Benny Makkely, uh, die daar sluit. Dat, uh, dat zou een, heel, een hele grote droom zijn van mij. Gaat gebeuren. Het <laughs> gaat gebeuren. Het uh, ja, gaat gebeuren, ja, ja, ja, ja. Ja, uh, ja ik, uh, je moet altijd uitgaan van je, van je dromen. Je, ja, je weet natuurlijk, dat duurt nog heel lang. Um, maar dat, dat, zou kunnen, dat zou kunnen. Maar Top. ik wil eerst de, de eredivisie en dan, uh, mm. en dan kun je verder kijken. Van waar nee, jouw voorliefde voor Zandvoort? Sorry? Uh, van waar jouw voorliefde voor Zandvoort? Zandvoort, uh, ja, ja, ja. Nou, Zandvoort. Ja, Maurice, Maurice, Ja, ja, ja, ja. Dave, mag ik je een vraag stellen? Ik ben uh, mede-secretaris bij de KNVB voor de scheidsrechters. Ja. Ik kreeg gisteren een uitgebreid uh, bericht van de KNVB met een onderzoek hoe de, um, hoe de tendens is, hoe men uh, het uh, vindt dat de KNVB de scheidsrechters indeelt. De opzet van die hele, van die hele enquête, die zag er de dermate uit dat je eigenlijk niet kon twijfelen aan de geweldige, geweldige inspanningen die, die de KVB doet. Nou? Om iedereen op zijn juiste plaats te krijgen. Ja. Wat, wat, wat zei je nou? Ja, het is een speciale enquête en die moest ik invullen. Nee, maar dat is, uh... Ze gaan er eigenlijk al min of meer vanuit. Het was de bijbehorende tekst dat uh, ja, de KVB doet eigenlijk alles goed. En de indelingen zijn altijd uh, conform de eisen en uh, conform de inspanningen van de scheidsrechters. Maar uh, ik heb daar af en toe mijn twijfel over. Maar hoe denk jij daarover? Uh, dat is wel nou, duidelijk. Het is leuk dat je... Het is wel leuk dat je erover begint, want ik heb hem natuurlijk ook gehad en ik heb hem uh, eergisteren ingevuld. Ja. Ja, ja. Die dag ik, daarna kreeg je te horen dat, dat hier vijfde klas moest blijven. <laughs> ik, ik, ik heb hem ook uh, zeer slecht voor hun uh, gemaakt. Ja. En, ja. en ja, weet je, het is gewoon jammer dat, dat, dat jongens die misschien op de dertigste plaats en die dat die een bovenpakketwedstrijd hebben en iemand die uh, gewoon in de re, in de hogere ja, rang zit uh, uh, dit seizoen dat die nog helemaal niks heeft gehad. En dat ja. is gewoon jammer. Want het is wel. Je, ja. Iedereen die, die wil natuurlijk de, de mooiste aanstellingen We hebben. Zoals de Rode 23 Martinez afgelopen weekend. Mm -hmm. uh, dat zijn leuke wedstrijden. En je, je moet zo'n scheidsrechter die op één staat. Uh, niet motiveren met een vijfde klasse. maar wel met een derde klasse. Ja, dus, uh, is dat, dat je is bent het? Uh, de, de respons richting de KNVB over die enquête. Die is wat jou betreft niet al te positief. Nee, absoluut niet. Nee, maar is zo'n ja. zo enquête niet een soort van. Uh, een uh, uh, uh, slager die zijn eigen vlees moet keuren? Die zijn, ja, het is gewoon gekeurd als ik weet niet wat. goedkeurt. goed keurd. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, is, ook ja zo, is ook zo. Het is, uh, dat is gewoon jammer. En, uh, en, en, ik heb een mail teruggehaald... dat uh, van de technische staf... van talent trekt dat, dat ze absoluut... Uh, mijn mening daarin respecteren. Wel is het zo scheef... Dat, uh, dat ze niet alleen maar naar meneer... dva zakkers kijken. Uh, ja, dat klopt. <laughs> maar het is wel iemand die... Uh, die die potentie biedt uh, naar, naar, de, ja, uh, naar de toekomst. en uh, Die wel uh, ja, een leukere wedstrijden wil. Nou, je moet gewoon hoop houden, jongen. Volgende week sta je gewoon in een andere klasse voor een uh, veel betere wedstrijd. Ja, maar het is wel ja, duidelijk precies. dat ook op scheidschefde de KNVB nog lang niet is op de plek waar ze moeten zijn. Nee, daar ben ik met James. Dat klopt. Een bond die verbindt. Dat is gewoon heel jammer. Ja. Dave! Dave, hou geduld. Heb geduld. Dave, we komen kijken hoor, als je de Champions League finale fluit. <laughs> ja, ja, ja. ja ik ben uitnodig. Uh, <laughs> Heel je. veel succes, okay. marker. Dank je wel. Succes. Ja, is goed. Ja, dank jullie wel en uh, fijne uitzendingen. Ja, ja. dank je. Okay. Hoi. hoi. Oké. Okay, okay. Ik heb mijn stoute, stoute, stoute, stoute schoenen aan. Zie me haken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi. Ik wil gaan met die, ik wil gaan met die, ik wil gaan met die banaan. Hij, hij was afgelopen en we hebben inmiddels ook meteen weer iemand aan het telefoon. Ja, maar als we deze muziek op zondag draaien, <laughs> dan hebben we... Hey, voor de duidelijkheid, trouwens. dit is het nummer wat die Nicky Tirp ja, op het podium. waar hij op stond te dansen. <laughs> ja. hey, ik hoop dat we het zondag horen, we want dan, al... heeft hij, dan heeft hij weer gewonnen. Maar ja, dat is waar. Ja. We krijgen allemaal episch van iedereen van <laughs> wat is dit voor Harry. <laughs> ik kan hier wel van genieten. Ja, nou, alle onze trouwe luisteraars zijn weg, weggerend en die horen dus niet wat we nu gaan doen. Want gisteren was er opzienbarend transfernieuws. Mooi. Hè? Een Zandvoortse jongen. Nou, Telstar. Dag! Toch. Zandvoortse jongen. <laughs> ja, toch nog eentje. Ja. Ilias, gefeliciteerd. Ah, hey dankjewel. Hoe kwam dat opeens, joh? Eh, uh, ja, ik train, uh, kijk, vanaf oktober tot december eigenlijk mee met Telstar. En met mensen ermee mee gespeeld. En toen, eh, uh, ja, hele positieve indruk achtergelaten. Dus en, uh, ze hadden dan een beetje wat gezegd gewoon van ja, we zijn heel positief over je en uh, het komt allemaal goed. Dus toen uh, afgelopen, of even, in maart had ik weer uh, even opgebeld om te vragen hoe het wat. En toen uh, zijn de gesprekken een beetje begonnen. Oh, oh, leuk. En, uh, ja, gisteren is eigenlijk uh, ja, officieel geworden. Ik heb nog niets getekend, maar het is wel eigenlijk officieel al. Eh, heb je, heb, realiseer je je dat je volgend jaar in de eredivisie kunt spelen? Ja, ja, ja, het zou mooi zijn. Dus. Ja, waarom niet? Elias, kom ja, op. Ja, wie weet. Let ja, nou ja, maar op. Uh, Telstar speelt volgend jaar Eredivisie. Ja, ik hoop dat het. Ik wil het ook halen natuurlijk. Ja. Als uh, ja, de kans er is... Dan, uh. Zijn. Uh, Elias, is het voor jou een uh, als soort van verrassing Nog gekomen uh, we, we hadden gisteren ook in, het, uh, in ons artikel te staan Je bent in principe uh, Omdat ik denk, omdat het bij HFC achterin toch als een huis staat uh, Nog niet echt uh, baaspeler geworden hè? Nee. Uh, En je hebt uh, Voorafgaand aan het zoen heb je even met Hennie Rukert Heb je een, uh, uh, een kort interviewtje ge gehad En toen dus zei van nou ik wil eerst baasspeler worden Van koninklijk HFC 1 uh, ja. Ja, dan, gaat, dan sla je in principe nu al een stap over ja, ik, uh, ja, het was eigenlijk niet, niet echt gepland om uh, naar Telser te gaan, want ik had ook eigenlijk mijn jou gegeven aan HFC, voor ja. het seizoen. Maar ik had het, we waren ook wel afgesproken van, als er een BVO zou komen, dan zou ik ook wel weg mogen. Okay. Ik had uh, een beetje wel opgehoopt natuurlijk dat de het, het zou willen. En uh, ja, dat wilden ze dus. Ja. Hoe is er bij HFC gereageerd? Ja, ze vinden het heel jammer natuurlijk, maar uh, ze gunnen het me ook allemaal. Okay. Zo'n st zo stap natuurlijk. Ik heb eigenlijk nooit bij een profclub gespeeld. Als ik dan op mijn uh, twintig zo'n stap kon maken, zelfs ook als wisselspeler, ja, dan uh, vind ik het alleen maar mooi. Er zijn er niet veel die dat uh, op die manier doen? Nee, ik weet het, maar... Uh... <laughs> en je zult niet lang wisselspeler zijn, er, jongen? Nee, ik, uh, ja, ik begin natuurlijk onderaan, want uh, ze hebben uit twee hele goede backs. Dus die, uh, een hele mooie jeugdbeleiding, eentje uh, bij Feyenoord uh, gehad, eentje bij Ajax, dus... Uh... <laughs> Voor de duidelijkheid, uh, Rodney Cabral en uh, Shaquille Snow. Je bent ja. niks minder hoor, Ilias. Nou, ja, dat weet ik niet, maar. Uh, weet ik wel. We gaan het wel zien in de voorbereiding hoe het uh, gaat lopen. Gewoon mijn kant plakken. Alles er aan doen. Zo is dat. Hey, je je voetbal, um, uh, is dat nu vaak op, di op, di op di dinsdagavond, toch? Die, die oefenwedstijde? Bij uh, Telsen? Ja? Ja, dat was. Uh, Na de wintertop eigenlijk. Ik heb geen oefeningen meer meegedeeld. Of meegetraind. Oké. Okay. Dat was. Uh, bepaalde redenen. Het niet meer. Nee, ja, dat, dat, dat <laughs> hebben we inmiddels hier ook behandeld, dat ging uh, om dat ja, dakkevigje toe met, uh, met, uh, met Roy Kastien. Waaruit, ja, waaruit. Nou goed, uh, gefeliciteerd nogmaals met een je overstap. Ja, dankjewel. Je hey. uh, ben je de eerste zandvoorter bij een BVO? Ja, hè? Nee, nee, nee, nee. Kom op zeg. Je bent wel, je <laughs> wel de eerste zandvoorter <laughs> die gaat slagen. <laughs> ja, dat, ik hoop het. Daar gaan we voor. Hey, wat ja. zijn uh, de verwachtingen van morgen? Ja, Achilles uit. Uh, een lastig potje denk ik toch wel. Nog wel. Maar ja. dat nee, joh. Ja, je, je moet het niet onderschatten hoor. Dat, uh, en niets dan is dan makkelijk hè nu. goede dag hebben en dan... Uh, ja. Dan een je kloten te uh, krijgen, maar... Ja, maar mag, je, mag je in de spits beginnen nu, morgen? <laughs> nee, we hebben gewoon Tim van Soest aan. Die uh, doet het hartstikke goed, afgelopen week ook vind ik dus... Uh, Wat zei je? Tim van Soest die staat in de spits, dus die uh, doet het hartstikke goed, vind ik. En toen was hij niet stil. <laughs> hey, maar zelf uh, uh, weer morgen als, als invaller? Of uh, heb je het idee dat je kan starten? Ik, uh, ik zou het niet weten. Ik, uh, ik ga de tweede vragen. Allright, goed antwoord. Helemaal um, goed. Heel succes morgen. Yes, dankjewel. En we ja. gaan elkaar binnenkort en hey, ja, Heel veel ja, succes ik. straks bij Telstar, hè, jongen. Ja, ja, komt goed. Ik zie je morgen. Hoi. Hoi. Tot Voor nee. mij zat Ilios op de Brommer, of niet? <laughs> Geen, idee. Geen idee. De gast, gaan we muziek draaien, mannen? Of... Doe maar, hoor. Dan gaan we een mooie draaien van uh, Diane Kroll. En het heet California Dreaming. All the leaves are brown. And the sky is grey. I've been for a while. I'd be safe and warm if I was in L.A., California dreaming on such a winter's day.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 I didn't We kennen het allemaal van de mama's en de papa's, natuurlijk. Californië. Dreaming, dit keer zo prachtig uh, gezongen door Diane Kroll. Mannen. Ja, waarom? Sportvrienden. Aanstaande zondag, 1 uur. Begint CFM met de lokale of de regionale langs de lijn. Van Velsen Noord tot Hillegom en van Zandvoort tot aan Rijzenhout. Hey, dat is wel toevallig. Hoor je, hoor je dan is, is, dit? Is dat, is dat, hoor je dan dat moeilijk, dit? Hoor. Ja, dat is hem. Ja, hè? Het, het ja, is heel moeilijk, hoor. Om, uh, om zondag, jump jump Change heet dat nummer. Hoe heet dat nummer? Chump Change. Oké, okay, die gaan we even onthouden. Ja, jump ik schrijf, schrijf, <laughs> schrijf hem op. Dat is stom hoor. woord. Hey, maar het is, het is wel lastig, hoor. Als je zondag uh, Zandvoort tegen deze hout gaat verslaan. Uh, nee, ik denk nou, niet of er actie <laughs> is zondag. Dan, uh, nee, dat denk ik ook niet. Dit is Justin Luiten. Een vriend van de show. Voordat we, voordat we gaan praat, verder gaan praten over zondag en het programma... Justin, ik heb van de week een foto gezien van jouw <laughs> enkel. Die zag er lekker uit, hè? De, uh, ja. Picasso was er niks bij. Afstervende. Pim Pimpelpaars. Is geel. hij nu van hout? Nou ja, hij is hem net niet afgevallen. Nee, ik, uh, ik land op het tegenstanderse voet, uh, zaterdag en ik klapte er volder doorheen. Dus, uh, ik dacht serieus dat het gewoon met maandag te maken had. Dat <laughs> <laughs> was, was ook pimpelpaas en blauw. we er meer last van geloof ik bij ons uit de groep. Uh. Nee, ja, ik. Uh, ja. Ik, ik, ik denk dat ik een enkelbandje heb ingeschud. Uh, nou, niet ingescheurd, geloof ik. Intapen? Tapiedomein. Uh, gaan we het doen dan. Ah, ja, je, je kan spelen, ja, maar tuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja? gaan wij gewoon. Vroeger dan, uh, speelden ze met gebroken enkels. En uh, wij mogen tegenwoordig eens met een gescheurd enkelbandje. Nee, hey, maar gebruik. dat zou even lekker zijn. Dan ben je bijna kampioen. <laughs> en dan. Uh, ja, ga je nog uh, uh, uit? Nee, dat hey, zou. Hey. Euh, Kosten wat het kost. Ja, door je werk heb je een beetje problemen met. Uh, nee, daar op... valt me. mee. Ja, maar je traint niet altijd. Nee, maar vorige week uh, heb ik één keer getraind. Omdat ik op dinsdag. Uh, gigantisch last van mijn rug had. Uh, ook na, de, na die wedstrijd. De visie ja. had me behoorlijk uh, fit gemaakt voor de wedstrijd. Nou jongen, ik heb gespeeld als een trein. Maar uh, na de wedstrijd was het ook meteen klaar. je wordt wat ouder, jongen. Ik word wat ouder. Ik, uh... Jezus. <laughs> nee, En de uh, afgelopen dinsdag ja, had het met die enkel te maken. Dus het is allemaal een beetje pech bij elkaar. Ja. Dus ja, goed, uh, op zo'n moment moet je ook reels zijn en, en beseffen dat je op de bank zit. Heb je je plek op de kar al gereserveerd? Ik sta links achterin op de kar. Ik wou niet zeggen, in ieder geval niet achter het stuur. Nee, nee Lijkt me niet, niet handig. Nee. <laughs> maar hij is klaar, hè? hij is geschilderd. Hij uh, schijnt geschilderd te zijn. Ik heb geen idee. Ik, uh, ik hou me er niet meer bezig. Er is een, uh, een bepaald groepje voor die zich daarmee bezighoudt. Met name de begeleiding en de jongens die langdurig geblesseerd zijn. En de feestcommissie. En uh, het schijnt een gigantisch verstein uh, te worden. En hartstikke leuk. En, uh, ja, ik, ik ben in 23 jaar dat, dat, ik, dat ik besta, ben ik nog kampioen geworden? Dus ik, ik ben erg benieuwd. Britje Wortel wordt vandaag wereldkampioen ijshockey. Is dat zo? Ja. Kan je allemaal volgen? Kijk maar op die ijshockey site die er is. En uh, uh, die moet natuurlijk ook mee op, met jullie op de kaarten. Als ze als dat wilden, kunnen we daar best wel wat van regelen, denk <lacht> ik. Nou, dat moet je doen, echt. Dus ja. natuurlijk, ik ben wereldkampioen in Zandvoort. Die in hebben wel wat we bij zo te leggen voor die tijd, maar uh, ik zeg, daar hebben we nog wel wat bij te leggen voor die tijd, denk ik. Maar, Oh, is het weer ah, joh, ik heb, ik komt... heb er al een tijdje niet gesproken en dat zal uh, wat een antwoord zijn. Als is. jij zegt iets bij te leggen, wat heb je nou weer geflikt? Ik heb niks geflikt. Hij vanavond gaan naar Telstar. In handen. Ik hou mijn hart vast. Jong PSV uit, 6-0 verloren. Nog nooit, nog nooit ervan gewonnen hè? Nee. N Afgelopen zaterdag 3-0 om de oren gekregen van Nick. Wat die overigens kampioen Of op maandag bedoel je? Of maandag die overigens kampioen worden, want dat is gewoon de beste ploeg. En Ajax mag geen kampioen zijn. Ja, ze mogen wel kampioen zijn, ze mogen niet promoveren. Nou ja, goed, maar. Dat telt toch niet? <laughs> ze moeten er gewoon uit, ze moeten een aparte klasse maken voor die profs. En, uh, hup, ja. <coughs> voor die jonge profs. Hè? Ben je niet meer me eens? Nee. Nee? Maar... Ik wil het zo houden. Ja, we, we, zijn de enige, of we waren de enige uh, competitie of enige land ter wereld waar uh, tweede elftallen niet uh, door konden stromen. Uh, waar, waar, waar, waar het. Wat zeg je? Engeland hebt het ook niet dat is ook beloftecompetities. Het is eigenlijk alleen in Spanje. En, nou, okay. of, maar nou, heel in Spanje dat het wel gebeurt. Nou goed, dan Kijk, hebben we hebben ja, het ja, ja. Fijn dat je um, er even bent. Nee, dat is goed. Ik maar het, het, waar, waar, het, waar het aan scheelt zijn gewoon duidelijke regels: over uh, dispensatiespelers, over schorsingen en weet ik wat allemaal. En op het moment dat dat duidelijk is, dan hebben al die andere clubs ook niks om te zeuren. Mm, dat is zo. En uh, kijk, je hebt in die, ook in die, in die tweede divisie natuurlijk altijd uh, dat dat dat, dat, gemuid, uh, dat er niemand uh, kan kampioen, ja, wel kampioen worden, maar niet kan promoveren. Schip nou gewoon duidelijke regels. Dat scheelt zoveel gedoe. En dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar goed, terug aan Telstra. <laughs> uh, ja, die, heb die, die hebben geen tweede team, toch? Nee, die hebben nee, geen, nee, geen ja. tweede team. Maar... Nee, en het wordt vanavond een hele moeilijke wedstrijd. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Uh, de, de, de drie spitsen bij, bij PSV die zijn alle drie in, uh, in, in goede vorm. En goed. Ze hebben De laatste vier wedstrijden uit mijn hoofd hebben ze gewonnen. Uh, Telstar heeft uit de laatste vijf wedstrijden vijf punten gepakt. Ja, dat... Telstra dat, dat, dat, dat, dat, dat natuurlijk een enorme voorsprong. Ja, die, die, zijn ze, die, die is er ook op gegaan. Ja, maar weet je, als je een beetje reëel bedenkt, dan had je dit op een gegeven moment ook wel kunnen voorspellen. Mm -hmm. uh, het is heel lang heel goed gegaan en eigenlijk uitzonderlijk lang heel goed gegaan. Maar er komt natuurlijk ook een moment dat, dat ze niet meer op de toppen van hun tenen kunnen, kunnen blijven presteren. En uh, ik denk dat dat moment nu wel aangebroken is. Het seizoen is net te lang, denk ik, voor Telstar Ja, dat is niet waar. En Novakovic is er vanavond bij, jongen. Dus... Ja, maar in uh, hij scoorde zijn laatste doelpunt op 16 maart. Ja, en vanavond de volgende. Ja, maar nou, als, ja, als, als je er volgens 4 tegen krijgt, dan verlies je 4-1. Nee, nee, ja. nou, nou, oh, uh, uh, negatieve geluljes. Ja, nee, uh, realistisch uh, gelul. ja, Realistisch. Dat, dat ben ik wel met luidje eens. Ja. Het uh, seizoen uh, duurt te lang, uh, vertelster. Laten we hopen dat, uh, dat ze nog, uh, uh, nog drie punts pakken. Dan denk ik dat je, dat je uh, die eerste ronde van de play-offs mag daar, overslaan. En daar, gaat het en om. daar, daar zet Telstra nu op in. En wat ja. er dan gebeurt. Uh, er was laatst een mooi interview met uh, Pieter de Waard. Uh, en die, uh, die schetste twee personen in zichzelf. De voorzitter, oftewel bestuurder en de supporter. En de supporter die wilde schreeuwen. Schreeuwend naar die, naar die Eredivisie. Maar de bestuurder zei nee, dat, dat wil ik echt niet. Dat gaan we echt niet doen. En daar zit natuurlijk super realistisch in. Op het moment dat Telstra dat gaat doen... dan moet er zoveel veranderen. Er moet zoveel geld ingestopt worden. Dat wordt echt, echt een probleem. Wat een afgang. Sorry. Tenzij er een grote sponsor op staat. Dat is een keer tijd hè, nu. En hier in de regio zijn die er niet. Dat is geen geloof. Er, er kijk zijn eens mensen nou, die hebben zoveel geld... die kunnen kijk, niet eens dragen. Kijk eens naar wat er allemaal is omgevallen... de laatste 10, 15 jaar. Ja. En ik wil niet het woord weer erin gooien... maar de draagvlak is er niet. <laughs> nee, en dat... dat uh, uh, ik hoop, ik hoop dat we nog twee, twee mooie maanden tegemoet gaan bij Telster. Nou, dat sowieso, hè? Ja. Dat ja. sowieso. Goed, vanavond, ik, het wordt een moeilijke, moeilijke pot. Um, nou ik, zit je er eh... meestal naast met je voorspelling. Nou, laten we dan Nou, dan zeg ik gewoon uh, dat Telster uh, vanavond geen punten gaat pakken. Uh, <laughs> ik, ik ben het, het met wordt, je eens. Het wordt een gelijkspel. Oké. Okay. Nou ja, kijk, dat, dan doe je het in principe alweer goed. Want dan... Exact. Um, uh, Volgens mij heeft Jong PSV nog een uh, programma met, met de Graafschap. En ja, goed, dat, dat zijn de clubs die je die moet onder moet je houden. Ja. ja, goed. We gaan verder met het programma. Want dat is vanavond. Ja. Telster? Ja. Maar morgen staat er ook heel wat op te lezen. Nou ja, we hebben het al even gehad over uh, um, is tegen uh, HFC, hè? Ja. Uh, daar durfde ik geen voorspelling voor te doen, jij? Nee. Ik wel, hoor. Ja? ja zo. Ja? Ja, dan? ik denk dat, uh, dat HFC daar... Uh... Overheen gaat walsen. Echt? Ja, dat denk ik wel. En waar baseer je het op? Nou, ja, die jongens die. Uh, ik heb ze toevallig een aantal gesproken maandag. Bij HFC. En die jongens die, die zitten zo'n lekkere flow. En, uh, en jij hebt ze, zo je, jij kroeg. hebt ze een, een kroegverbod voor vanavond opgelegd, hè? Wie? HFC? Mm -hmm. Nee, Lekker hun ding. Dat is niet mijn dingetje. <laughs> dat moeten ze zelf weten. Ik denk toch dat die jongens er niet aan houden. Die klimmen uit de slaapkamer, naar, maar ze moeten, uh, geloof ik. Um, nou, dan gaan we naar die, uh, die derde klas. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? We hebben uh, SCW Zandvoort. Ja, nooit makkelijk, hoor. Nooit makkelijk. Nee, en, en, uh, ik weet niet of het opgevallen is... maar SCW uh, um, tot het moment bekend werd dat DCG ermee stopte... Um, voelde uh, SCW nog ergens om, hè? Ik bedoel, ja. die moest ja, nog een wedstrijd tot. winnen voor de periode. Ja. Nou, doordat DCG uit de competitie werd genomen of eruit stapte... Um, is dat komen te vervallen. En volgens mij hebben ze sindsdien niet geen punt meer gepakt. Uh, nou ja, ze hebben in ieder geval een lastige periode. Dat, dat, maar Sanford is, is altijd voor de jongens vooral. ook. Weet je, we hebben uh, hier een heel lastige wedstrijd tegen ze gehad. En dan hebben we een heel leuk feestje achteraf gehad. En hebben de jongens het nog steeds over. Dus de voor dit jaar... Dat, dat, ja, weet je, er staat geen maat op ons, zegt iedereen. Uh, en dat is misschien ook wel een beetje zo. Alleen ja, dan is het toch altijd leuk om... om, om, ja, om dan de kampioen... of de toekomstige kampioen te verslaan... Tuurlijk, tuurlijk, voor zo'n club, voor zo'n team... Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt morgen. Zeker op gras. Ja. Akker. Het is echt een, uh... Ik denk dat de stormvogels ook niet zomaar gewonnen heeft. Nee. Maar het kan natuurlijk ook de andere kant slaan, Justin. Het kan zomaar zijn dat we morgen niet winnen. En het kan zomaar zijn dat je morgen kampioen bent. Dat kan ook zomaar zijn. Uh, maar daar gaan we niet vanuit. We gaan er vanuit dat, dat wij wel gewoon winnen. En dat de stormvogels gewoon wint. Uh, want dat zijn ze eigenlijk in de stand wel verplicht. En ja, weet je. Als wij jullie ook kijken ook naar, naar, naar de stand... dan. Kan Stormvogels ook niets anders dan winnen. Klopt. We spraken woensdagavond met een bestuurslid van um, Stormvogels. En die willen ook wel echt heel graag promoveren hoor. Ja. Nou, dat kan ook wel. Ja, ja, weet, wel. Weet, weet je wat het mooiste daar is? Dat heb je ook tegen ons gezien toen. Ze wonen van ons bij, bij hun thuis, zeg maar. En in uh, ja, de kleedkamer ging meteen de enveloppen... Uh, ja, weet je, prima. Als je zo gemotiveerd moet worden, dan, ja, dan zal er morgen ook wel weer wat opstaan. Om, uh, om te zorgen dat het morgen in ieder geval nog niet gebeurt. Om in het sport te blijven. Nou, ze zeggen niet naar ons te kijken, puur naar zichzelf te kijken. En dat, ik uh, uh, ben benieuwd. Morgen half vijf en dan uh, weten we hoe het, hoe het gelopen is. Want uh, um, jullie spelen om half drie, hè? Ja, dat klopt. En Zandvoort speelt om kwart voor drie. Nee. Of Storm of Al, sorry. Ze moeten een kwartier wachten. Dat is ja. niet erg. Zolang er een klein watertje is, dan uh, <laughs> kunnen we nog een kwartiertje wachten. Um, en ik denk dat we alleen nog even de tweede klasse doornemen. dat we dan even naar een uh, kleine muziekje gaan luisteren. Edo tegen Jong-Holland. Edo is ook, uh, is ook bijzonder, hè? Nou. Ja, maar ja, goed, weet je, die hebben alles gezet op de eerste periode. Die hebben ze behaald. En toen, toen hebben ze eigenlijk al gezegd... Van, nou, vanaf nu gaat je lekker uit voetballen. Op naar nou, de na-competitie. Uh, Zal niet degraderen. Dan, uh. Maar wat gaat er gebeuren? Wat gaat er met Koos Vasselanden gebeuren? Die is klaar. Ja, oh, dat is nu wel trouwens een mooi verhaal. <laughs> um, vorige week... Speelde Koos, die heeft twee clubs. Hè? Ja. Hij heeft een, een club uit de buurt van Rotterdam, geloof ik, op de zaterdag. En op de zondag heeft hij Edo dan. Mm -hmm. Maar vorige week speelde Edo um, op zaterdagmiddag. Hij zou vanuit zijn, zijn andere club in één keer naar, naar Edo toe komen. Die speelde um, in, uh, uit Horen. En op een gegeven moment uh, geen Koos. Nou, bellen, bellen, bellen. Geen Koos. Nou, uiteindelijk heeft hij iemand uh, gesproken, de teammanager... Stond hij gewoon de verkeerde club. Ja, dan ben je klaar. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Nou goed, Edo... Um, er, gaat, er, gaan, er gaan, voor zover ik nu weet... Uh, twee of drie jongens van de zondag naar de zaterdag. Maar dat zijn echt de jongens die zijn gewoon opgeruimd bij Edo. En de rest van de zondag... die zal gewoon ergens anders... Uh, aan het spelen toe komen. Nou, ik hoorde wel dat ze een aardig ploegje hebben volgend jaar. Jongens van buitenaf nog... En, uh... Er wordt natuurlijk veel gesproken door, door dat jongens. De ja. jongens die er nu voetballen in de zaterdag hebben een, hebben een groot, uh, groot netwerk. Ja, en die spreken dat ook aan, die gaan daarmee aan de slag. Ja dat merk je wel, zeg maar, zit uh, wel de verhaal om je heen hoort. Morgen spelen ze tegen Jongerland. Uh, Edo staat 6, Jong Holland staat vijf. Uh, uh, ja, Jongerland uh, komt uit. Uh, wat is het ook weer? Alk die kant op? Ja. Heerlijk waard? Nee, alles uh, Twee puntjes meer. Goed, Edo thuis. En lekkere lekkere warming-up voor de nakomt zometeen. Ja, die pakken ze op. Daarom. Ze zijn gemotiveerd nu. Ik hoop competi het. Na competitie komt er aan. Ja, ja, ja nog, nog uh, ja, even snel spieken. Nog uh, zes wedstrijdjes. Ja. Ja, ja daar zijn we er. Allright. Charol. Yes. Heb je wat leuks? Jawel hoor. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.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 Dan nog steeds, bij dan nog steeds, bij Veldhuis en Kemper, ze wonen onder de rook van Zandvoort in Aardehout. Dit was uh, het, uh, een grote hit van En ik wou dat ik jou was. We gaan snel weer naar onze presentatoren. We hebben nog een klein kwartiertje te gaan, man. Hè? Knal in. Wij gaan even naar de grote prijs van Bahrein. want een elektronisch probleem. Heel veel meer kan Red Bull op dit moment ook niet echt melden over het stilvallen van Verstappen. Er wordt hard aangewerkt, belooft de Oostenrijkse rentstal. Oh oh Uh-oh. -oh. Oh, -oh. oh oh Again, oh, again and again. Ja, en We hadden trouwens het eerste uur over uh, Dirk Kuiten met die Jordi Thijssen. ja. ja. Uh, er is uh, uh, vanmiddag bekend geworden dat Dirk uit uh, zijn eigen voetbelschoenen toch weer gaat aantrekken. En hij gaat gewoon in spits lopen bij QuickBook. Hij gaat het spitsprobleem oplossen. Hm? Ja. God, HFC, weer een kans gemist. Ja, zo kan het ook zien. Ja. Wat hebben we morgen nog meer? Of zondag? Nee, we gaan naar de zondag inderdaad. Ja. Maar uh, vergeten we niet uh, het feit dat ik morgen weer een wereldreis maak en 7,5 oh, uur onderweg ja. ben? Nou oh, ja. ja. Groesbeekin. Jezus, is zo'n... Neem je je, neem, je, neem je je paspoort mee? Ik heb net het nieuwe paspoort gehaald bij de gemeente. <laughs> ik heb nog nooit zo'n slechte foto gezien. <laughs> oh jee. En die had even nee, zijn paspoort gezien. Kijk, kijk even. Helemaal nieuw, nieuw. Helemaal nieuw. <laughs> <laughs> Zonder bril. Had ik een paar walders ogen. <laughs> maar maar hey, ik geef het je te doen jongen. Wat een takkenend is dat. Ja. ja en het is eigenlijk nog een potje waar. Die je in principe alleen maar kan verliezen. Ja. We hebben daar dus, is ook verloren uh, van. Ze. Ja, daarom. Ja, de, uh, die, die Spits, die Guillaume Philips, die doet niet mee. Hè? Nee. Die is geblesseerd. Maar, <laughs> maar ze, ze spreken wel Duits. En dat doen wij niet allemaal. Uh, nee, nee oh, jij komt uit Zandvoort. Dan spreken ze toch ook Duits? Ja, door? hier, dan, ik, dan ik spreek wel Duits, maar ik sta niet in het veld. Nee, dat, is waar. <laughs> nee, dat, dat, dat wordt een uh, uh, Ilias zei dat ook al aan de telefoon. Hè? Het wordt een, een moeilijk, uh, moeilijk duel. Ja. Um, maar uiteindelijk, ja, kom op. Je hebt, uh, je hebt nu uh, twee hele belangrijke wedstrijden voor de boeg. Achilles en daarna AFC. Ja, die moet je allebei pakken. Want anders krijg je nog een, een hectisch slot. Dus ik zeg um, zes punten. <lacht> nou, Mo mooi gesproken. Ja, ik zeg drie punten. Want van AFC win je niet hoor. Waarom niet? je die Ignacio? Ja. die Best wel die heb ik in zak. Nou, dat denk ik niet. Maar... Moet je een bolle zak hebben. Maar ik vind <lacht> het wel echt een wezenlijke speler. Is het ook? Is, het ook? Wow, is een Rijnsburg tijd al? Ja. Nee, ik. Uh, ik, ik, ik ja ik verwacht echt dat de HFC uh, uh, gewoon zes punten gaat pakken nou ik uh, zelf je woorden goed zo naar de zondag naar de zondag zondag de koploper in de vijfde klasse is gewoon een Haarlemse ploeg en nu een competitie waar gewoon nog twaalf clubs in zitten zelf. of wat zeg ik misschien wel veertien zelfs veertien maar geel-witte uh, staat, uh, staat bovenaan en die spelen tegen nieuwegein de nummer vijf uh, ja geel-witte al... heeft natuurlijk nieuwegein ja dus, dus voor, de, voor de vijfde klasse moet je net zoveel afstand afleggen... als voor ja, de eerste klasse. Dus je gaat van dichterbij weer naar ver. Ja, zeker ja. nog, je moet uh, zelfs naar Amersfoort toe. Oeh, ja. dat zijn hele afstandjes. Wie, wie is de trainer van Geelwit? Rocco de Vos. Ja. En die is volgend jaar assistent van um, de trainer van Stormvogels. Help even, zo heet hij ook weer. Uh, Sjaak Leninga, sorry. Sjaak ja. ja, dat is wel een aardige, aardige stappen. Uh, ja, als je met... met, met... Sorry, met alle respect hè, voor Geel Wit. Ik vind het een hartstikke leuke club. Maar als je daarmee bovenaan kan staan, ben je ook een trainer. Man. Met een gemiddelde leeftijd, volgens mij, van uh, nog geen 19 jaar. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ja. Hoe, hoe doen ze dat bij uitwedstrijden? Neem aan dat, dat niemand de helft van die gast nog met een schoolbus. Ja. Ja. ja, We zien het. <laughs> ze moeten wel. Ja. Maar het is toch leuk? Ik bedoel, dat betekent dat, dat Ja, die kunnen gewoon doen we ja. met, ja. met zo'n ja. team. Dat ja. is hartstikke leuk. leuk. Absoluut. En uh, de volgende trainer wordt uh, Radien Daan. Nou, die kan, die kan er ook wat van. Dus, uh, Ik hoop uh, dat hij een uh, paar versterkingen weet, uh, weet mee te nemen. Want het is, ja, maar het is een hele, hele, um, een hele kleine groep. Ja, maar die brengt wel spelers mee. Oh, die, die, dat is, uh, dat is zondag, uh, zondagmiddag. Uh, dan hebben we in de, in de klas een leuke derby. De Heemstijds derby tussen RCA en, uh, en HBC. HBC moet winnen voor het kampioenschap. Die winnen ook. Uh, RCA valt gewoon zwaar tegen. Ja, dit. Jammer, ja. hè? Dat vind, is best ik vind een het... leuke club. Maar dat is toch al een aantal jaar dat ze, dat ze erg tegenvallen qua prestatie. Lukt ja. net niet, Volgens jammer. mij was het vorig jaar nog, uh, nog echt een subpopper. Ja. Als we nu gaan kijken naar de stand, uh, dan vinden we RCA gewoon op de achtste plek. Een, een onder clubs als spiraal. OG, Waterloo, dat hoor Ja, Dat niet. kan niet. neerwaterspiraal. Ja, ja, dat kan niet. Jammer. Um, wat hebben we nog meer in die, uh, die zonne klasse? We hebben uh, ja, de koplopers. Uh, NFC gaat op bezoek bij BSM. D6 gaat op bezoek bij DSK. d is niet echt een, een, een, een titelfavoriet, maar ja, heel stiekem. Ja, precies. Zwanenburg op bezoek bij Dio. Nou, verwacht ik ook niet zoveel problemen. Nee. Um, en uh, OG Terrasvolgens. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Hè? Veel van die jongens die hebben uh, bij, de, bij de andere club gespeeld. Kennen elkaar goed. Dus uh, nou, dat is het programma voor de, voor de zondag. Uh, vierde klasse. Nou, ja. En dan de derde klasse. Daar staan wel een paar leuke potjes op. Maar op hey, even over die vierde klasse. Welke wedstrijden komen bij ons in het programma? Uh, dat weet ik zondagmiddag, hè? Oh, okay. <laughs> Sowieso Sowieso HBC toch? Ja, Erik van Westerlo, die is daar. Oh, die doet ook ja, mee? Ja, die doet oh, ook mee. Leuk. En volgens mij is onze Danny zelf ook nog bij, bij die wedstrijd. Dus die wedstrijd hebben we sowieso zondag. Oké, okay, goed zo. Nou, dan die, die derde klasse. En eigenlijk, ja, heb je gisteren gehoord? Sparum moest inhalen hè? tegen ZSGO. 12-1 op de broek gekregen. Thuis of uit? Nee, er is helemaal niets van over van die ploegen. Nee. Maar thuis of uit? Thuis, Sparwouders speelde uit. Ja, maar ja, heb je dat, uh, dat veld daar wel eens gezien? Maar dan nog 12-1. Als je er om de op speelt, dan begin je op een gegeven moment te ja. redden. Maar... Nee, ja. Vorig jaar uh, een topper. Ja, maar wij hebben ook 14-1 uh, weten te halen dit seizoen. Weet je? Het, het kan zomaar een keer gebeuren. En als jongens uh, niet in mogelijkheid zijn om mee te doen vanwege hun werk... of weet ik veel wat, dan, ja, dan kan het wel eens gebeuren. Maar het loopt wel terug. Ja, dat is waar. We hebben de, de derby tussen Bloemenau en Allianz. Leuk potje. Altijd leuk. Allianz is uh, eigenlijk wel zo goed als veilig. Bloemenau weer. Bloemenau, ja. Bloemenau probeert natuurlijk nog... Uh... Gaan ze het doen. Ja, gaan Ik, ze de playoffs halen? Ja, ja. Ik was maandag bij uh, Allianz. Tegen, uh, help me eventjes. Allianz thuis tegen... Diemen? Diemen? Ja, Diemen. Diemen. Diemen. En daar uh, was een, uh, een flinke delegatie van Bloemenau aanwezig. Om het een en ander eens uh, nee, is is goed logisch. te bekijken. Dat is logisch. Ik ben wel benieuwd, want uh, afgelopen week... Uh, ik heb natuurlijk Ferdinand Weber weer in de spits gezien bij Allianz. Ik uh, ben benieuwd of hij dit, dit weekend weer uh, aan het treden. Nee? Weet ik niet eigenlijk. Ik ben eigenlijk naar, in de Rusberg weggegaan. Dan heb ik naar HFC gegaan. Maar uh, ja goed weet je. Het, het maakt wel een verschil. Het, het is wel een jongen die ondanks zijn blessure op elke bal loopt. En uh, voor elke bal springt. Het is toch wel lekker hoor. Van een trainer om zo'n jongen erbij te hebben weer. Ja, echt een goal is hiervoor. Ja. Die vervanger, die, die, die Camille Golanski, dat is gewoon echt een, een, een, een beul. Die is af en toe ook blind. Ja. Uh, en Fernand heeft wat dat betreft veel meer een, een oogje voor, uh, voor de goal. Maar goed, uh, de trainer bepaalt uiteindelijk. Gewoon uh, assist, volgens mij. Bij die, uh, bij die goal nou, De andere belangrijke wedstrijden zijn VVA Wijk aan Zee. Uh, die ploegen doen allebei onderin mee, dus die moeten ook gewoon punten pakken. Zo simpel is het. Sparrenwoude speelt uh, thuis de geschoten. Dat is ook een, uh, een, leuk, uh, een leuk potje. Uh, Schoten uh, liet het eigenlijk licht tegen Allianz twee week geleden... maar wonnen vorige week wel weer van Oude kerk. Het is, het is heel erg wisselvallig. Um, maar goed, ook Schoten wil die uiteindelijk nog... Uh, ze ze moeten winnen, willen ze mee. Uh, ja, precies. Ja. Belangrijk, uh, belangrijk weekend uh, voor, uh, voor die gasten. Nou, DSV hebben we net gesproken met, uh, met Bart. Ja. Die speelt uh, tegen Tijlingen, Volgens mij had hij het daar ook over. Over Tijlingen. Dat hij uh, achterkwam, maar dat hij zijn systeem omzet... en dat hij toen nog gelijk maakte... Nou ja, komende zondag krijgen ze tijdeling op bezoek. Die pakken ze. VSV, jongens. Ik ben afgelopen zondag bij VSV geweest. Die speelde uh, de degradatiekraker, ah, ah, ah, de, de ah, kelderkraker ah. tegen Alkmaarse Boys. Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ze verloren met 3-1. Dat was los Het zal me niets verbazen als die, uh, als die er gewoon uitgaan. En dat is eigenlijk zonde, want die club nou. speelde... Uh, nou ja... Volgens mij vier jaar geleden dat is nog iets van 800 leden. Ja. Het is, uh, ik wil niet zeggen op sterven naar dood, maar het scheelt niet veel. Ja. Um, ja en dan in de, de, de zondag uh, eerste klasse. En dat is wel uh, ook een, een, een hele belangrijke en leuke derby. Velsen-Edo. Jij bent wel fan van Velsen toch, hè? Ik was fan. Of oh, ze ja, oh, waar... met 7-1 zag verliezen thuis. <laughs> oh, je bent er zo Fun? een. Forrestus, ja. ja, ja. geloof ik of zo, weet ik veel. Maar dat was echt dramatisch, man. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Je ja. hebt zoveel niveau. En als nou die, die spits ermee mee ophoudt... dan is het ook met velzen gebeurd, hoor. Um, die, je, je hebt het over kastikum... of ja. voor um, uh, groenlaat? Ja, groen. Goed, uh, groen Tim, Tim ja. Ja. ja. Ja, maar ja, goed. Uh, ja, weet je... een, een maakt nog geen zomer. en uh, Dat is waar. Nee, maar het wordt wel een leuke competitie... als we gewoon lekker doordraaien. Ja, ja. Onderin onder de eerste klas is het zo... Ongelooflijk spannend. Als ja. de helft zit onderaan hè, met, ja. uh, met 12 punten. Hillegom daar één plekje boven met 13 punten. Trouwens gisteren een heel stuk in de krant. Ik heb je er gelezen over Hillegom? Nee, nee. Die gaan betalen. Ja. Die gaan 16 spelers on niet onder contract... maar die gaan zijn vrijwilligersvoering geven. En daarmee willen ze stabiliteit creëren... om uiteindelijk die eerste klassen... Uh, om daarin te kunnen handhaven. En uiteindelijk toch misschien een stapje naar boven te kunnen maken. Moeten ze eerst maar even proberen dit jaar erin te blijven. Precies. Ze moeten eerst proberen de spelers te behouden. In plaats ja. van ze ja. zien vertrekken verderop. in de. Maar jongens, nee. zo'n accommodatie. Zoveel schoonheid daar. vergeet niet dat ze vorig jaar een geweldig team hebben. Een geweldig seizoen hebben gedraaid. En AD dat, Cup gewonnen. AD Cup hebben we gewonnen En vervolgens dat er gewoon een, een, een aantal spelers, dragende spelers, vertrekken. En de boel gewoon in elkaar stopt. Omdat ze niks, eh, van, van, hebben. Van, ja, niks hebben kunnen halen of, of erachter hebben inderdaad. Ja. En ja, goed, velse uh, Edo. Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd, uh, zondag. Hillegom uh, krijgt thuis bezoek van uh, Jos Watergraafsmeer. Mm. Uh, dat wordt moeilijk hoor. Met ja, Jos, onder leiding van, van uh, Roy van der Meijen. Dat oh, ja. is een goede ploeg. En Hoofddorp gaat op bezoek bij, uh, bij Uitgeest. Nou, die winnen ze niet. Uh, Hoofddorp uh, is uh, eigenlijk nu wel veilig. Ze winnen hem niet. Nee? Nee. Nog wat ploeg hoor. Uitgeest, dat is de nieuwe, de nieuwe ploeg van uh, Tom Prong, toch? Ja. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat uh, ik durf daar nooit echt een uh, pijl op te trekken. Nee, daar is inderdaad geen pijl op te trekken. Ja, dat zijn eigenlijk de, de ploegjes uh, in, de, in de regio. Oh, ik zie trouwens, volgende week hebben we Edo tegen Hillegom. Nou, als je het over kelderkrakers hebt, dan is dat ook wel een beetje <laughs> nou, dat... dat wordt uh, buigen of borsten. Ik ben benieuwd trouwens of Edo uh, wel het uh, seizoen uh, wat dat betreft uh, netjes gaat afmaken. Uh, dus dat oh, ja, we... ze, ze hebben ook eens een keer een bus gewoon laten gaan. En uh, ze doen de, de gekste dingen natuurlijk. Ja. Heel even over zondag, want we hebben het nog steeds niet erg duidelijk gezegd tegen onze luisteraars. Maar, wat gaan we doen in? Ja, nee. Vanaf aanstaande, mond, aanstaande zondag, 1 uur tot vijf uur, het programma ZFM Langs de Lijn. En wat erin, gaan we erin doen, Martijn? We gaan uh, uh, het natuurlijk hebben over voetballen. Hè? Ik bedoel, we hebben genoeg uh, verslaggevers langs de lijn staan. Dus we houden die op de hoogte van, uh, van het wel en weder langs de velden. Of op de velden, sorry. Maar we gaan niet alleen maar voetbal volgen. Um, Joop van Nes gaat uh, in de regio op pad naar onder andere volgens mij de hockey. Vertel ja. um, vertelt over het basketbal van de, van de avond daarvoor. Ja, precies. Dus dat is ook leuk. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog hockey uh, bij ons in de regio. Uh, bijvoorbeeld vanavond toevallig club van de week uh, Strawberries bij Telstar. Hoe we dat gaan doen, dat, ik heb, misschien gaan ze die... Uh, we doen in de, in de rust doen we altijd latje trap. Hoe we dat vanavond gaan doen. Ik heb een steek vrouwde. waarschijnlijk. Ja, met zijn hockeybal. <laughs> nou <ja. laughs> we, gaan, we gaan het beleven. Live ja. te volgen op Facebook. Ja. Um, maar bijvoorbeeld bij Strawberry hebben we ook iemand die bereid is gevonden om, om, om mee te werken aan het programma. Ja, en eigenlijk gaan we, gaan we gewoon zoveel mogelijk sport uit de regio gaan we, gaan we benoemen. Gaan we live Verslaan. Met lekkere muziek natuurlijk. En, en uh, Justin gaat ervoor zorgen dat Britt Wortel volgende week zondag als wereldkampioen in onze uitzending komt. Uh, Brit, Brit mag contact opnemen. Ja, doet ze wel hè, die lieverd. Geen idee. Gaat meemaken hè. Uh, en dat zit ik te denken. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook uh, geregeld uh, races hier op het circuit. Ja. Daar heb jij al genoeg contacten toch? Ik heb geen contacten in de racerij. Nou, daar hebben we ook veel aan. Ja, ik kan, kan amper auto rijden. Het was maar thuis zondag. Ik kan amper <laughs> rijden, man. Ja, ik kan op de fiets hier naartoe, dat scheelt natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Nee, we gaan, we gaan er echt een, een, een, uh, weer iets moois van maken, absoluut. En uh, het mooie hiervan is: het is allemaal gewoon te luisteren uh, via de zfm app Ja, en iedereen gaat luisteren met het telefoontje in de hand Precies. langs de verschillende velden. Ah, de de, de mooiere weken van het seizoen komen eraan. De, de, de beslissingen heerlijk, gaan vallen. Ja, heerlijk. Nou, hoe mooi is het? Dat op het buiten in het zonnetje kan staan, dat jij gewoon weet wat er gebeurt. Live. Zie je hem! Langs de lijn. <lacht> mooi, hè? <lacht> ik, ga nee, nog? We, ik heb het nog. Ik heb er zin in. En, uh, we hebben een mooi teampje in, inmiddels uh, met z'n gaan we dit. Uh, van 1 tot 5, hè? Ja, van 1 tot 5, <lacht> ja. Gaan we daarna eten precies zo? Die heb je allemaal niet genoemd vandaag. Oh, wat stond. <lacht> oh, twee keer had ik dat moeten doen. Ik, ik hoor een uitnodiging hier om precies wat te eten. Ik Dit heb, programma uh... wordt mede mogelijk gemaakt. <laughs> dankzij de medewerking van de CISO Sushi Lounge. Zo. Onder het Palace Hotel in Zandvoort. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt. <laughs> door de <Ik laughs> CISO Sushi Lounge. Nee, twee keer mag het in een, in een programma. Onder het Palace Hotel hier in Zandvoort. Jongens, als je lekker wil eten, ga je gang. Ja, we hebben er met je verjaardag toe gegeten. Ja, oh, we hebben een week, week van slag geweest. Ja, <laughs> ja. Misschien moeten we inderdaad zondag als viering van uh, uh, de eerste uitzending van ZFM langs de lijn. 1 tot 5, daarna maar eventjes naar CISO. Mm. Er schijnt toch zondag ook ergens een uh, leuke race uh, gereden te worden. Oh ja. Uh, nou goed, we, we, gaan <laughs> in ieder geval, we gaan er zondag een uh, mooie happening van maken. En dan uh, hebben we weer een uh, iets, iets unieks voor in de regio. Kun je wel zeggen, ja. ja. Cheryl ja, maar we gaan het afronden. Want we hebben nog een, nou, een kleine twee minuten te gaan. Dan komt het er alweer voorbij. Dus ik, ik dank jullie allemaal voor je inbreng in deze uh, sportuitzending. Maar het he? nieuws staat toch in deze uitzending de afgelopen twee uur? Ja, eigenlijk <laughs> wel. <he? laughs> en nog wat ga jij doen dit weekend? Ja, maar... Dat vragen we altijd aan je. Ja, nou ja, ik, ik, ga, ik heb weer een hoop foto's te maken. Maar zijn hij weekend, er ja, ik, ik ga naar, morgenavond naar een jazzconcert in Heemstede. Wat ga jij doen, Jos? Uh... Jos gaat zijn auto maken. <laughs> <laughs> nou, dat in ieder geval, nee. Maar uh, morgenochtend weer gewoon de, de teams begeleiden met de jonge scheidsrechters en op zondag weer een wedstrijd fluiten. En een beetje lief zijn voor Ria. En ook dat ja, je ook geeft. Dat is toch hè, ze was je ja, ja, Justin. Dank je. Wordt heel spannend, <laughs> hè? Uh, wat wordt spannend? Ja, je weekend. <laughs> Mijn weekend. Nou, weet je, ja, we zien het wel. En uh, we gaan nog dat we morgen lekker uh, drie punten naar huis nemen zodat dus we volgende week gewoon de platte kar op kunnen. Dat is het belangrijkste. Imagine, of stel je voor dat je dus mooi gewint en zij het niet ja, doen. nee. Wordt morgen die kar erheen? Nee, die volgende wordt weg. volgende week. Omdat we niet vragen dat het morgen gebeurt. En omdat het gelukkig is met een Dan wordt ja, het lekker absoluut. volgende week. Ja, oké. Okay. Dus bij deze jongens, de veertiende, dan uh, platte kar door, door op een. <laughs> tijf, de dorp Gaan mij maken. En ik ga vanavond naar Telstar. Ik ga morgen naar United uh, voor een uitje voor de Libro. Uh, naar de dames van United. Uh, daarna door naar, uh, naar Heijs tegen HFC. En zondag uh, zit ik heel gezellig met jou hier. Uh, vier uur opgesloten. Doen we de deur dicht oh, en de gordijnen dicht. Uh, en dan gaan we muziek maar over radio maken. Uh, en jij? Ja. Yeah. Wat ga jij doen? Hij nou, zit me zo verliefd aan te kijken. Hé? Wat is dit dan? Ja, ja, ja. Hij ja, gaat eruit met z'n allen. Oh, oh, oh, oh. Oh, ik reis naar Groesbeek.